Freddy van met het NOS-journaal. De belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering, Anthony Fauci, vreest dat het aantal nieuwe besmettingen in de VS oploopt naar 100.000 per dag. Dat zei hij in de Amerikaanse Senaat. Volgens Fauci zijn er nu meer dan 40.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag. En moeten Amerikanen zich beter houden aan de coronaregels, zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. In veel Amerikaanse staten zijn de coronaregels de laatste weken juist versoepeld. In de VS zijn nu 2,6 miljoen besmettingsgevallen geregistreerd en ruim 126.000 Amerikanen zijn aan de gevolgen van corona overleden. Een onderzoekscommissie in Zweden gaat de corona-aanpak van dat land evalueren. Er was veel kritiek op het beleid vanwege het relatief hoge dodental. Zweden heeft geen lockdown gehad en de scholen en horeca bleven open. Ruim 5300 mensen stierven als gevolg van besmetting met het virus. De meeste in verpleeghuizen. Dat aantal is veel hoger dan in buurlanden Noorwegen, Denemarken en Finland. De onderzoekscommissie komt in november met de eerste bevindingen. Een vliegtuigbouwer Airbus schrapt wereldwijd tot de zomer volgend jaar bijna 15.000 banen. Het bedrijf schroeft de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. Er moet onder meer een vrijwillige vertrekregeling komen, vervroegd pensioen en mensen gaan langdurig in deeltijd werken. Desondanks sluit het bedrijf gedwongen ontslagen niet uit. De productie bij de bedrijfstak die passagiersvliegtuigen bouwt lag de afgelopen maanden 40% lager. Airbus voorziet dat de luchtvaartsector pas in 2023 weer op het niveau van vorig jaar zit. De meeste banen verdwijnen in Frankrijk en Duitsland. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden regen. Het wordt een graad of 15. Morgenochtend ook regen in het zuiden tot in de namiddag. In het noorden is het nagenoeg droog. Z avonds zijn er weer buien. Het wordt morgen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zong, zon, zee, zon, zee, Zandvoort, een -zo zomerhit. Dit is de zomer van Zandvoort. I knew a man, Bo tango and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair like shirt and baggy pants, the old song Ik kreeg net al een uh, voorzichtige aanwijzing... dat we ook hier in de raadzaal wel echt moeten proberen... ook echt de afstand te houden. Um, dus dat wil ik u graag wel op het, uh, op het hart drukken. Um, we zijn thans aangekomen bij de hamerstukken. Um, dat is een hele trits. Uh, en ik loop ze met u langs. En dan per hamerslag zullen we ze vaststellen. Uh, te starten met de beslissing op bezwaar in zaken... de verhoging voor rentsenbelasting... Akkoord, dan uh, nogmaals een beslissing op bezwaar in zaken de verhoging. Oh, ik zie de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Is het niet de bedoeling dat we nu 2C en 2D behandelen of doen we dat later? En E? Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Dan nogmaals een beslissing op bezwaar in zaken de verhoging voor de belasting. Ook die akkoord. Het ontwerpjaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019. Ook die akkoord. De ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland 2021-2024. Ook die akkoord. De eerste begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 van de Omgevingsdienst Eimond met zienswijze van de Raad. Dan de tussenstand uitvoeringsprogramma Zandvoort 2018-2020. Dan de jaarrekening 2019 van de gemeente Zandvoort. En de wijziging van de APV voor het opnemen van een verbod van, op verkoop en gebruik van lachgas. Dan hebben we daarmee de hamerstukkenlijst gehad. En dan ga ik even. Even kijken. Wat is het voor? Ja. Dan komen we bij het eerste bespreekstuk. Dat, is het, dat zijn de varianten voor de renovatie van theatergebouw De Krocht. De raad wordt voorgesteld om te kiezen voor voorkeursvariant 3. Renovatie van het theatergebouw De Krocht. ...en voor de kosten van de renovatie een bedrag van 500.000 euro in de voorjaarsnota 2020 beschikbaar te stellen... ...en deze ten laste van de reserve strategische investeringsagenda, ook wel genoemd de SIA, te brengen. Um, mevrouw Koper heeft aangekondigd dat zij een amendement zal indienen. Um, zij krijgt als eerst het woord en daarna de heer Kramer die een motie heeft aangekondigd en aangeschoven. Nog even om het compleet te maken is de wethouder Bluis van Cultuur. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de commissie is door Partij van de Arbeid al veel gezegd over de krocht. Over de plek voor laagdrempelige sociale en culturele activiteiten. Hoe belangrijk het voor ons is als pin in het web van het verenigingsleven. Voor muziek, uitvoeringen, Sinterklaas, toneel, noem maar op. En ik heb toen ook aangegeven hoe belangrijk het voor onze gemeenschap is. is ook maar weer gebleken tijdens coronatijd. Toen we het allemaal echt moesten missen. En we moeten het nu voor een groot deel nog steeds missen. De feiten zijn simpel, bijna 40 jaar geen onderhoud gepleegd, slechte bouwkundige staat. En in de Raad is brede overeenstemming over opknappen, in het raadsprogramma staat dit. En ook is afgesproken geen likje verf, maar moderniseren. Het toekomstbestendig maken van ons zand voor slaagdrempelig podium. Als Partij van de Arbeid hebben we de wethouder de afgelopen twee jaar regelmatig gevraagd waar het plan bleef. Um, het ging ook enigszins de wethouder om het uitbreiden met verenigingen huisvesten. Uh, de sympathieke gedachte daarvan was niet te realiseren op korte termijn... dus we zijn nu terug bij ons oorspronkelijk plan en daar is geen tijd meer voor te verliezen. Reden voor ons om uh, deze varianten te verzoeken aan de wethouder destijds in 2019... en ook daarbij te verzoeken om de gebruikers en uitwater te betrekken. Het plan dat nu voor ligt voldoet niet helemaal aan die verwachtingen... In variant 1 is het likje verf dus niet aan de orde. En in variant 2 is veel aandacht voor de buitenkant en minder voor het gebruiksgemak. En variant 3 is nog niet uitgewerkt. Dat laatste is jammer, maar biedt ons allemaal wel kansen om het samen met de uitwater en de gebruikers verder uit te werken. En zo de modernisering van de kocht nog deze periode uit te voeren. Al dus dient Partij van de Arbeid samen met CDA, GBZ, D66, VVD en GroenLinks een amendement in om het raadsbesluit wat er voor ligt aan te passen. Om variant 3 verder uit te werken samen met uitbaten en gebruikers en de financiering verder te regelen bij de najaarsnota 2020 of de begroting 21. Ik heb daarmee al de argumenten van het amendement uh, voorgelezen en het besluit zal ik nog even voor de... ...luisteraars thuis voorlezen. In het raadsbesluit blijft dus besluitpunt 1 te kiezen voor voorkeursvariant 3. Dat blijft er zo bestaan. Uh, het amendement stelt voor om te besluiten besluitpunt 2 te schrappen... ...en vervolgens als 2 de modernisering van de krocht voor laagdrempelig multifunctioneel gebruik... ...verder uit te werken in samenspraak met de gebruikers en de uitbater... Punt 3. De financiering te regelen in de najaarsnota, dan wel de begroting 2021. En punt 4. Nog deze bestuursperiode te starten met de renovatie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koper. Wie kan ik verder het woord geven? De, ja, uiteraard de heer Kramer. Dank u wel, voorzitter. Um... Ja, wij eh, hebben gemeente om een motie in te dienen en dat had alles te maken ook weer eh, met het mooie coalitieakkoord, want daar werd, eh, zeg maar, gesteld. Eh, we versnellen de modernisering van de krocht, gericht op laagdrempeligheid, multifunctioneel gebruik met de volgende uitgangspunten. plan wordt uitgewerkt met gebruiker-uitbater... Dit plan wordt nog in deze bestuursperiode voorgelegd aan de Raad. Nou, als we alleen het plan zouden voorleggen in deze Raad... zou het betekenen dat we ook eh, geen enkele activiteit nog deze Raad kunnen doen. Dus wij hadden gemeend om eh, een motie in te dienen. En eh, zoals ons in de commissievergadering al eh, duidelijk is gesteld... Eh, dat voorstel wat er eh, lag om daar besluitvorming over te doen... met de 500.000 euro budget, zou eh, een minimale aanpak zijn en uh, wij hadden echt uh, de indruk dat uh, daar meer moet gebeuren dan uh, wat mevrouw Koper zegt een likje verf, maar ook uh, verbeteringen met uh, meer financiële armslag. Uh, terecht wat mevrouw Koper aanhaalt, uh, uh, dit moet je doen in participatie met uh, de gebruikers, met uh, de uh, uitbater, maar ook eventueel met uh, kijken of er toekomstige gebruikers zijn die uh, vooral uh, de exploitatie van het gebouw zou kunnen verbeteren. Want uh, als het daadwerkelijk datgene is wat in het raadsvoorstel staat dat wij een kostendekkende huur moeten vragen, dan uh, komt daar uh, nog wel wat. Voor de uitbater eh, om de hoek kijken. Ofwel voor deze gemeente die eh, daarvoor de subsidie moet verhogen. Um, dus wij hadden gemeente om A de benodigde uh, financiering, renovatie... nu vast ook zeg maar, als een uh, stelpost van 1,5 miljoen uh, in uh, zeg maar, uh, vast te laten leggen. Dat betekent dat we ook echt uh, met elkaar... naar een uh, serieuze aanpak willen van de krocht. En uh, dat we straks bij de begroting uh, niet verrast worden... en zeggen van ja, maar we hebben al een coronafonds van uh, 10 miljoen. En uh, we hebben... Al... ...al zoveel eh, sociale woningen bouwen op de entree waar eh, de grondexploitatie heel veel geld naartoe moet. En ja, laten we de krog maar voor het minimale doen. En uh, daarnaast hebben wij dan ook uh, zeg maar, uh, gesteld dat uh, we toch uiterlijk uh, eind derde kwartaal 2020 aan de Raad het programma van eisen zouden willen voorgelegd hebben. Met een exploitatiebegroting, zodat de voorbereiding voor de renovatie die dan uh, zou kunnen plaatsvinden uh, ook daadwerkelijk kan worden opgestart. En dat wij uh, zeg maar, uh, begin 2021 uh, een aanvang kunnen maken met de renovatie. En uh, ja, dus een uh, snelheid, uh, helderheid, dat we er ook echt geld voor over hebben en uh, met de juiste mensen in gesprek gaan om tot het juiste plan te komen. Vandaar deze motie. Dank u wel meneer Kramer. Ik kijk verder naar de commissie. Wie wenst nog meer het woord? De heer El Elgebali. Ja, Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is erg blij met het feit dat we eindelijk echt iets gaan doen aan de krocht. De handen gaan uit de mouwen en dat mag ook wel na acht jaar dat wij dit hebben beloofd met elkaar. Het is misschien wel een dossier dat tekenend is voor de besluiteloosheid die wij als raad in de afgelopen jaren hebben gehad. Het is geen reden om achteruit te kijken. Het is een reden om vooruit te kijken, te zorgen dat wij met alle instellingen, de uitbaden van de krocht, voor Zandvoort een mooi en passend theater hebben, voor al deze tijd. Theater dat past bij de wensen van bepaalde groepen en aansluit bij wat wij nodig hebben als Zandvoort. Het is tijd dat we ervoor zorgen dat de krocht nu echt wordt opgebouwd en dat we ervoor zorgen dat een economische crisis die wel of niet boven ons hoofd hangt, niet weer de drempel zal zijn waar we over gaan vallen. De Kocht heeft het echt nodig, zandwoord heeft het nodig, cultuur is belangrijk en laten we er allemaal voor staan en zorgen dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren. En daarom steunen wij ook het amendement dat de Partij van de Arbeid heeft ingediend en zullen we voor dit raadsvoorstel stemmen. Dank u wel. Dank u wel, meneer El gabali Ik uh, zie de heer Drommel zijn hand opsteken van de VVD. Meneer Berg, u heeft een interruptie. Ja. U heeft een interruptie op de heer El gabali ja, ik, ik, ik kan zijn woorden van besluiteloosheid van de raad kan ik niet helemaal vatten. Onder de snelkopan is deze, deze periode al de F1 vastgesteld. Duurzaamheid-afvalplan hebben we vastgesteld, dus dat de raad besluiteloosheid is acht jaar lang. Die woorden deel ik niet. De heer Drommel. Nou, Dan dus kunt u je nog een antwoord u... geven, meneer Elgebari. Ja, graag. Uh, kort, op dit dossier hebben wij echt jarenlang besluiteloosheid getoond. Uh, we hebben het hier al over gehad in het verkiezingsdebat uh, van 2018. Uh, deze plannen stammen al uit 2012. Ik denk dat we besluiteloosheid op dit dossier wel zeker hebben getoond. En dat dit een mooi moment is om dat af te ronden en de handen uit de mouwen te steken. Dank u wel. Ik uh, kijk naar de heer Drommel van de VVD. Dank u, voorzitter. Uh, ja, de VVD wil toch reageren op, uh, ja, op ons. ...stemgedrag in deze, want we praten hier over een abonnement en een besluit... We praat over 500.000 euro en daarachter staat dan een grove raming. En het is niet des VVD's om met grove ramingen mee te gaan. Edoch, hey in dit geval natuurlijk wel. Maar we waarschuwen ook al, en dat meen ik uit de grond van mijn hart... ...dat het hier wel besteed is, maar ik denk ook veel meer besteed moet gaan worden. Want we praten eigenlijk over, over een... Opwaardering van een bouwkundige staat van het gebouw. Een bouwkundige staat opwaarderen gaat echt meer geld kosten dan we hier grof ramen. Desalniettemin achterwijd gewoon hoog noodzakelijk, ...maar we moeten ons realiseren dat het toch echt meer wordt dan 5 ton. Meer wordt dan een half miljoen. Maar daarbij ook de mogelijkheden denk ik scheppen dat wij een, wellicht een gedeelte beslag kunnen leggen op energie. Luchtbehandeling... ...en andere zaken die ook aanzienlijk meer gaan kosten en we nu al, denk ik, te weinig rekening mee houden. Dat kan ook weinig anders, want dat steekt eigenlijk de laatste maanden bijzonder de kop op. Dus ik zou ondanks die grove raming en het meegaan van de VVD, zelfs met het sympathieke amendement van de PvdA... ...willen waarschuwen dat vijf ton en grove raming eigenlijk behoeft, een veel nauwkeurige raming... ...en ik ben bang dat die het dubbele gaat worden. Dank u voorzitter. Dank u wel. Ik zie de heer Kramer, interruptie op de heer Drommel. Ja, zeker, meneer Drommel. Dus u kan redelijk meegaan dat het budget zo rond de miljoen, anderhalf miljoen gaat uitkomen met alle aanvulling. En dat u daar dan ook, als dat in deze raad, zeg maar, te sprake komt, voor gaat stemmen. De heer Drommel? Nee, meneer Kramer, ik stem voor dit abonnement. De heer Mettes, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering heeft de heer eh, Bluis namens het CDA het woord gevoerd. En wij hebben 3PLUS genoemd. <clears throat> nou, het amendement zoals dat hier ligt voldoet daaraan. En daarom eh, steunen wij dat. En ik zou aan de wethouder willen vragen om eh, eh, de deur open te houden naar onderhandelingen met partners in de omgeving die van belang kunnen zijn met het opknappen van de, van de krocht. Dank u wel. Dank u wel meneer Metters. Ik kijk verder rond. De heer Drommel nog een korte reactie? Ja, een kleine reactie, want ik denk juist dat het, het woordgebruik opknappen, dat we moeten voorkomen meneer Metters. Want het is niet opknappen. Opknappen is het likje verf en dergelijke. En daarmee boeden we ook dat we over die, niet over die vijf ton zouden kunnen komen. Want dan zeggen we opknappen dat ze heel scherp kunnen ramen. Dat moet misschien maar een paar ton kosten. Want dan zit je tot die keuze van variant 1. Het is meer dan slechts opknappen. Goed, de heer is nog? Helemaal eens is... met de heer Drommel. Dat is een uh, verkeerd woord. Goed. Ik kijk nog even verder naar de commissie. Ik zie verder niemand zijn hand opsteken. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder, de heer Bluis, voor een reactie. Ja, Ik begin met het laatste, met het, het begrip opknappen en uh, re renoveren. Inderdaad, het, het moet ook renoveren worden. En uh, als wij gaan renoveren, dan uh, staat in ons uh, nota aan beleid dat we dat in 20 jaar gaan afschrijven. Met andere woorden dan doe je ook dus een investering voor die 20 jaar. Dus daar moeten we goed rekenschap van nemen dat we dat zo gaan benaderen. Uh, dan denk ik dat het uh, goed is. Uh, dat betekent dat het ook wat tijd kost. Want ik, ik ben het wel mee eens, je moet met, met een programma van eisen goed komen... maar je zal toch eerst nu goed in gesprek moeten gaan met, met de gebruikers. En ook met de partners in de omgeving. Dat betekent dus ook toch nog een keer, denk ik, in gesprek met de, de Agata om te kijken wat het perspectief, het toekomstperspectief is. Want als wij een investering voor 20 jaar doen, dan moet je ook weer verder kijken. Dus ook dat zullen wij meenemen. En dat vraagt helaas wat meer tijd. Dus hetgene wat in de motie wordt gesteld, derde kwartaal, dat is eind september... dat gaan we gewoon niet halen. Dus, dus er is iets meer tijd nodig om te komen... ...tot een goed plan en of die vijf ton, daarom ben ik blij dat uit het voorstel die vijf ton is gehaald... ...dat we het over renovatie hebben en dat het toch een vorm van, ook van een diepte-investering is. En ik denk dat het gebouw De Krocht, dat is, ja, volgens mij is dat toch nog steeds het, het culturele centrum van Zandvoort. Ondanks dat iedereen vindt dat het er nu niet uitziet, ik kom er echt heel regelmatig... ...ik ga er altijd vrolijk heen en dan kom ik altijd heel blij terug... Want ondanks dat het er dan niet uitziet... heeft het een bepaalde sfeer. Ja, meneer Kramer, ik snap wat u bedoelt. Heeft het een bepaalde sfeer en uitstraling... Die, die we moeten behouden. Dus daar zullen we ook heel goed uh, mee, uh, mee om moeten gaan. Dus ik, ik, ik steun de motie. En, en het... het, het uh, het abonnement steun ik, steunt het college en natuurlijk uh, het, het bedrag daar gaan we nog over invullen, dus zo snel mogelijk komen wij uh, waarschijnlijk bij, bij, bij de begroting maar ik denk met de najaarsnota en als dat niet lukt, zullen we met een raadsinformatiebrief het schema aangeven hoe wij het verder gaan aanpakken want het zou iets langer kunnen duren uh, in principe zijn er wel voldoende middelen ter beschikking voor onder andere in de SIA, ook om dit bedrag aan te passen aan dat we echt over een ...goede renovatie die toekomstbestendig is. Hoe ik Realiseren. Dank u wel meneer Bluijs. Ik zag een uh, interruptie van de heer Kramer. Meneer Kramer? Nou, geen interruptie. Ik heb eigenlijk nog uh, een vraagje aan de wethouder. Uh, het wordt geactiveerd voor twintig jaar en in het raadsbesluit staat dat er een kostendekkende huur moet worden doorbelast. Uh, is dat nou terecht... En uh, zo ja, uh, wordt dan zeg maar het verschil tussen datgene wat je maatschappelijk zou kunnen opbrengen en kostendekkend is, wordt het dan gesubsidieerd vanuit de gemeente? En als laatste van, uh, ik snap dat u zegt van uh, eind september is niet haalbaar, maar kunt u bij benadering dan wel aangeven uh, met welk, uh, tij, in welk tijdspad u met een uh, uitgewerkt plan zou kunnen komen? ...dat het nog steeds het streven is dat we misschien in begin 2021 toch kunnen starten. Dank u wel meneer Kramer. Ik kijk nog even rond, want dan pakken we meteen even de andere vragen mee. Eventueel voor een tweede termijn. Ik kijk nog even naar mevrouw Koper. Nee, meneer Drommel. Ja, een kleine vraag aan de wethouder als u het goed vindt. De wethouder zei ook hij steunt de motie. Terwijl de motie nu niet ingebracht is, is dat een tong geweest of... Ik kijk nog even verder. Nog iemand anders. De wethouder zoekt nu de oppositie al. Nog iemand anders het woord op dit punt. Anders ga ik terug naar de heer Bluis voor zijn tweede termijn. Ik zoek u constant, want u bent alle 17 raadslid en ik heb u alle 17 toch te dienen. Dus... En ik probeer ook altijd het maximale eruit te halen. Maar ik bedoelde inderdaad het, het, het, niet, het, niet de motie, met het abonnement. Maar in de motie staan wel een aantal dingen. Dat als het, en op zich is dat ook goed aangegeven dat als er meer ruimte nodig is dat dat opgepakt wordt. De vraag van de heer Kramer, de, de kostendekkendheid. Ja, de kostendekkendheid valt uit in meerdere onderdelen. Want je hebt uh, gebruikers, dat zijn de culturele uh, verenigingen, die, die, die, die, die, die huren daar. Dus die zullen... ...een bepaalde huur moeten gaan betalen... ...die, die een bepaalde kostendekkendheid heeft. Nou, daar zou je naar moeten gaan kijken hoe, dat, hoe, hoe je dat moet regelen. En daarnaast heb je de uitbater SEC. Die heeft ook zijn eigen business case. Nou, die twee zaken moet je naast elkaar zetten. Ja, en dat zullen wij ook in het uh, plan van aanpak uh, verder meenemen. En dat, dat zal ook uh, mede bepalen hoe exact de financiering gaat worden. In principe is uh, als, het, als je geld uit de SIA haalt... ...is dat ook vaak bedoeld als uh, een stimulering als een, een, een, een eerste financiering... en daarnaast nog andere financiering. Dus daar zouden we ook nog naar kunnen kijken... dat je een deel uit de SIA haalt... en misschien wel een deel... wel gewoon in de exploitatie met afschrijvingen doet... en dat dat met een bepaalde huurprijs weer terugverdiend wordt. Maar daar gaan we ook naar kijken... om dat zo optimaal mogelijk uh, te benutten. En dan komen we dus ook op terug naar, naar, naar, naar u... om uh, op het moment dat wij een budget gaan vragen... en met een... Uh, met een plan van aanpak en een programma van ijs komen. Want het kan niet zo zijn, we zullen echt een programma van ijs moeten maken... want we kunnen niet met een ongeveer bedrag bij u komen. U verwacht nu gewoon het juiste bedrag. En, dus dat snap ik. Uh, nou, qua planning, het gaat echt niet lukken... omdat we in, uh, in januari uh, de schop in de grond zetten of uh, gaan renoveren al. Ik, dat gaat echt langer duren. Maar ik, we gaan kijken hoe snel wij uh, het gaan oppakken. Hoe snel wij in gesprek gaan... Ik probeer nog. Probeer nog uh, morgen begin ik, dus. Uh, ja, ik heb een nieuwe portefeuille, dus ik kan kiezen waar ik mee kan beginnen, misschien wel. Dus misschien neem ik dit wel als eerste punt. Dus ik ga mijn best doen. U, kom, u, u komt eerst uh, koffie drinken uh, bij de burgemeester, geloof ik. Dat was het eerste agendapunt morgen. <lacht> uh, ik zag nog een hand van de heer Deen achteraan, even voor een korte interruptie. Ja, een korte, korte verduidelijkende vraag nog aan de wethouder. Uh, Even voor onze beeldvorming. De, huur, de huidige huurprijs bedraagt 690 euro per jaar. Weet u ongeveer wat een kostprijsdekkende huurprijs is? Voor... Nee, dat weet, ik, dat weet ik niet. Want het hangt ook vanaf hoe je hoe je, je business case opstelt... en welke exploitatie, welke omzet je erbij bijzet. En hoe je dan vervolgens de, de uitbater... Uh, dat, uh, nou, dat verrekent met hem. Dus uh, eigenlijk de kostenplaats uh, bar en alles eromheen. En dan heb je het, het pansec. Dat, en dan krijg je dus... Uh, de, de, de daamscore zingt daar onder andere uh, bijvoorbeeld... Nou, wat ga je daar voor huur rekenen? Nou, daar moet je dus ook naar kijken van, van hoe krijg je dat in verhouding. Dus uh, ik kan dat niet zeggen, nee. Dat moeten we echt uh, verder uitwerken. Ik zag tenslotte uh, in ter afronding nog een... Vraag van de heer Kramer in uw richting en dan gaan we richting stemming. Nee, het is geen vraag. Het is veel meer van uh, dat wij de motie uh, dan niet indienen. We hebben voldoende gehoord dat de bereidheid hier is uh, bij de raadsleden om uh, meer te besteden dan die 500.000 euro. En uh, ik hoor al dubbele bedragen. Dus uh, nou, als het. Uh... De intentie is tenminste bij iedereen aanwezig om er meer in te investeren dan 500.000. En ik hoor de intentie van de wethouder om uh, hier uh, morgen na de koffie al aan te beginnen. Dus uh, ik zou zeggen uh, succes. Goed, dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. Dan breng ik als eerste uh, in uh, stemming het amendement van de partij van de arbeid cda uh, gpz GPZ-D66 en de VVD. En GroenLinks ook. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Um, wie is voor dit amendement? Dat is de gehele raad, is met algemene stemmen aanvaard. Dan kom ik bij het voorstel zelf. Wie is voor het raadsvoorstel? Dat is ook de gehele raad, het geamendeerde raadsvoorstel. Dat is ook de gehele raad, ook met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Dan komen we bij het volgende onderwerp. Dat is het jaarverslag 2019. Dank u wel, de heer Bluis. De heer Bluis doet een kleine changement en zal vervangen worden door mevrouw Verheij. Het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2021 van de gemeenschappelijke uh, regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Er is een motie aangekondigd van de zijde van de oudere partij Zandvoort. Dus die zou ik dan ook als eerste het woord willen geven. En ik ga ervan uit dat dat is de heer bouwberg Wilson. Ja voorzitter, dank u wel. Um, het is zo dat wij hebben um, ten aanzien van de bereikbaarheidsvisie... Met elkaar gesproken begin van dit jaar, op 11 februari en op 28 februari. Um, we hebben uh, alvorens de inhoudelijke behandeling van het bereikbaar visie kon plaatsvinden. Um, hebben wij moeten constateren dat uh, er in een overleg waarbij onze wethouder niet aanwezig kon zijn wegens ziekte wel een bereikbaar visie is vastgesteld. Dat er overal ook al besluitvorming plaatsvond ten tijde dat het hier nog zou moeten gebeuren. Dat dit leidde tot een ja vaststelling, zou je kunnen zeggen. Uh, in ieder geval is het zo dat um, wij op 2 juli, uh, 2 juli 2019 al een unaniem amendement hadden ingediend. Omtrent de toenmalige zienswijze in jaarrekening in zaken uh, de bereikbaarheid ook. En dat hebben we aangenomen. Dat op 17 september van dat jaar een. Uh, ...unaniem hebben gereageerd op een concept... ...van de Zuid-Kennemer-agenda... ...en de op te stellen, toen nog op te stellen... ...regionale bereikbaarheidsvisie... ...dat die inbreng nauwelijks in de visie zelf is opgenomen... ...en dat er daarnaast in dat stuk sprake was... ...van een flink aantal teden. En die hebben we dus uh, ingebracht in een reactienota... ...die iedereen in deze raad op 3 maart van dit jaar heeft uh, ontvangen. Um, Vaststellende dat we alleen met alle deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland in consensus en in gezamenlijkheid tot een breed gedragen bereikbaarheidsvisie kunnen komen, roepen wij het college op de huidige stand van zaken met betrekking tot de visie bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 zo spoedig mogelijk op te helderen en met de raad te bespreken. Dat is de strekking van de motie, voorzitter. Dank u wel, meneer Baumbach-Wilson. Als u uw microfoon nog even helemaal uit kan zetten, ik kijk verder. Wie er op dit onderwerp het woord wil voeren? Ik zie de heer El Gabali van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb al in de commissie gezegd. Eigenlijk zijn wij teleurgesteld dat wij onderdelen en onderwerpen terugzien vanuit een nog niet vastgestelde visie in de begroting wat betreft de bereikbaarheid. Um, en waarom zijn we teleurgesteld? Omdat wij vinden dat dat niet de, de, de bewandelen te bewandelen weg is. Wij vinden juist dat we die stukken eerst moeten vaststellen en aan de hand van beleid een begroting maken. Uh, ik snap dat het in dit geval lastig is, maar wij wachten nu al bijna een half jaar op onder andere deze bereikbaarheidsvisie, de Kennemer agenda, uh, de, de binnenduinrand. En zo kan ik nog wel uh, een document opnoemen waar wij op wachten. En het is van belang, omdat al die documenten in elkaar vallen en allemaal samenhang kennen, dat we dat ook in gezamenlijkheid zullen besluiten. Dus de vraag die ik hier wil stellen is graag, wanneer kunnen wij die documenten uh, eindelijk agenderen en kunnen wij zien en bespreken uh, in een commissie en in een, in, een, uh, in een raadsvergadering. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook die visies vastleggen en zien wat die visies zijn. Dan wat betreft de motie. Uh, wellicht is wat ik nu zeg precies hetzelfde als de motie voorschrijft. Namelijk dat we snel die visie te zien krijgen en uh, het daarover hebben. Alleen ik kan me niet helemaal vinden in de eerste twee overwegingen. Want ik ben van mening dat wij uh, na de presentatie die wij hier hebben gehad over de bereikbaarheidsvisie op 11 februari. Dat wij daar aan de hand van die presentatie vragen mochten stellen. Uh, en dat niet in een opinierende zin was. En ik ben ook van mening dat het daar geschetste, de 28 februari... Uh, niet helemaal overeenkomt met, met, met de werkelijkheid die ik ken. Uh, mijn werkelijkheid was dat wij dit document... wat ik wel degelijk heb voorbereid en graag met... iedereen ieder zou willen bespreken, het oude document... Uh, had graag had gezien worden besproken in de, ra de raadscommissievergadering van 6 maart uit mijn hoofd. Uh, en dat is helaas niet gebeurd. Uh, dat vind ik jammer, want het is een heel belangrijk document, zeker voor Zandvoort. Het is van belang dat wij goed bereikbaar zijn... Uh, ...in alle modaliteiten. Uh, alleen dat hebben wij nog niet kunnen doen. En daarom uh, zit ik een beetje om eerlijk te zijn in mijn maag met deze begroting. En weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. Omdat ik gewoon nog niet de onderliggende ideeën heb uh, kunnen accorderen... ...kunnen beschouwen uh, met, met mijn collega's hier in de raad. Uh, en ik twijfel dan ook nog uh, over hoe ik uh, op dit voorstel moet reageren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Elgebali. De heer Metters van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik uh, onderschrijf wat er gezegd is door de heer Akkabali. En met name het uh, punt dat uh, die bereikbaarheidsvisie, die moet nog besproken worden in deze raad. En dan in combinatie met twee andere stukken die daar betrekking op hebben. Uh, het is mij bekend in de vorige periode dat er nog een, uh, een uh, het college besproken moet worden... ...omdat er nog een procedurevoorstel aan toegevoegd zou moeten worden... Nou, daar kijk ik ook graag naar uit. Het is een belangrijk onderwerp, zonder meer. Maar ik vind wel dat je uh, dat moet doen. Als het college erover gesproken heeft, het college daar ook een standpunt over inneemt. En dat verder de procedure ingaat, zoals we die gewend zijn, naar een commissie en naar een raad. En wij kijken er naar uit. En ik uh, uh, kan daar op dit moment ook niet steun geven aan uh, uh, die motie. Ik hoor van de wethouder graag... Uh, wanneer zij dat, uh, een wil bespreken of het juist is dat nog in het college gebracht moet worden... en wanneer ze dat ding te gaan doen. Dank u wel. Ik zie een korte interruptie van de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, ik hoor de heer Mettens iets zeggen waarvan ik denk dat het uh, een beetje tegenstrijdig is. Op het moment dat hij het op de manier als hij dat schets in de commissie besproken wil hebben... dan is het toch precies hetgeen wat wij voorstellen... Je ja, maar daar is die motie niet voor nodig. Dit stuk had al lang besproken kunnen worden. Ik heb er geen behoefte aan om dat via een motie te doen. Dat kan de wethouder wel beantwoorden, wanneer dat ongeveer gaat gebeuren. Het woord is aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij wat GroenLinks en CDA hierover gezegd hebben. En ik ben het met het laatste van de heer Medes ook eens. Eh, dat het stuk be besproken moet worden, daar kijken we naar uit. Maar het heeft geen zin om dat in een motie één eh, dag voor het recest met elkaar te doen. Ik ga ervan uit dat de, de wethouder en het college dat vanzelf naar ons toe brengt. Dat hoor ik graag van de wethouder. Dank u wel. De heer Van Tichelen van de PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, op pagina 9, programmalijn Openbaar Vervoer, lezen wij dat het Openbaar Vervoer is een volwaardig alternatief voor eigen gemotoriseerd vervoer. Dat, de, daar wordt verschillend over gedacht, met name door de bezoekers van Zandvoort. We hebben afgelopen tijd gezien, vlakbij uh, Bloemendaal aan zee, extra fietsenrekken. Daar werd geen gebruik van gemaakt. Ook met het mooie weer was het leeg. En die dingen lagen alleen maar de auto's die op zoek waren naar een parkeerplaats in de weg. En als je lang genoeg in Zandvoort woont, dan weet je ook wat er gebeurt wanneer het uh, begint te rommelen in de verte. Er komt een, uh, een onweersbui aan of uh, in het begin van het seizoen zeedoom, zeevonk, uh, noem maar op. Mensen willen zo snel mogelijk met hun bagage in de auto overdekt. En uh, voor heel veel mensen is het openbaar vervoer gewoon geen... ...goed alternatief. Voorzitter, en bovendien hebben we te maken... ...met groei in de, de MRA. Uh, 20% bevolkingsgroei is de planning. Uh, 240, Interruptie duizenden. van de, en de, de, de heer, heer Elge van GroenLinks. Ja, voorzitter. Ik hoorde de heer Van Tichelen zeggen... ...dat het openbaar vervoer geen alternatief is... ...en dat na een hele rits van... Uh, ...mooie stranddagen het snel weg willen. Maar hoe verklaart de heer Van Tichelen... ...dan de rijen mensen... ...die voor de trein stonden? Dus zijn dat mensen die uh, heel toevallig daar aanwezig waren als het geweest is met het openbaar vervoer terug naar huis. Meneer van Tiggelen. Ja, nou, ik ben blij dat meneer Elko Bali hem bij gelijk eh, aantoont. O Ondanks de spoorse maatregelen en de extra capaciteit sta je daar in de rij en eh, dat willen mensen gewoon. Heel veel mensen willen dat niet. En eh, je kan mensen wel proberen te dwingen, maar eh, er zijn ook nog liefhebbers van vrijheid in dit land en. Eh, je krijgt ze niet gedwongen op de fiets. Of ze gaan hun heel elders zoeken. Dat is in feite wat er gaande is. En er zijn parkeerplaatsen. We hebben extra parkeerplaatsen. Dat is uit onderzoek gebleken. Alleen worden ze onvoldoende benut. En er zijn mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. En laten we dat gewoon doen. En ik heb gewoon gezegd. Er wordt verschillend over gedacht. Niet iedereen denkt daar net zo over als de heer Elkebali. Dat is helemaal zo. En dat zijn onze bezoekers. En je kan wel proberen te negeren wat die mensen willen. Maar daar houden wij niet van. Dank u wel. Meneer ja, Elkebali. Ja, voorzitter. De heer Van Tichelen zegt niet, niet iedereen denkt er zo over als de heer Elkebali. Dan ben ik wel heel benieuwd uh, wat de heer Van Tichelen denkt dat ik denk. Want volgens mij heb ik daar helemaal niks over gezegd. Ja, als we nu gaan, gaan interpreteren voor elkaar wat we denken, dan kunnen we een hele mooie invuloefening doen. Dus ik geef nog heel kort het woord aan de heer Van Tichelen om zijn termijn af te maken. Misschien dat ja, even... voorzitter, hier ga ik niet aan meedoen. Wat we nog wel wilden aanhalen was pagina 12, de aansluiting CWR Randweg, die moet gewoon een flinke prioriteit hebben, want als je logisch gewijs... Logisch redeneert, dan krijg je met meer verkeersaanbod te maken. En dat moet uh, ook verwerkt kunnen worden. Dus wat dat betreft mag dat van ons een, een flinke prioriteit hebben. Dank u wel. Wie verder nog? De heer Hendricks, VVD. Ja, voorzitter. Uh, in aansluiting op wat de heer Van Tichelen net aanhaalt... ...die aansluiting Zeeweg-Randweg is voor Zandvoort heel erg belangrijk. Uh, dat is ook de reden dat we vorige keer... Uh, ...samen met OPZ en PVV volgens mij... ...maar voor mij bijna raadsbreed gesteund... ...met een amendement uh, de boel had hebben aangescherpt... Uh, we zijn ook tevreden dat er nu wel weer geld voor uh, staat gereserveerd voor het onderzoek. En tegelijkertijd hebben we ook de uh, raadsbehandeling of de commissiebehandeling, ik weet het even niet meer, van uh, de gemeente Bloemendaal uh, gezien. Waarbij er uh, juist die maatregel nogal wat kritiek uh, was. Dus ik wens de wethouder echt heel veel succes om dit uh, punt vast te houden. Um, maar we zijn er tot nu toe erg blij mee dat het op deze manier instaat. Uh, we delen de urgentie die de ouderpartij partij uh, noemt in haar motie... Om snel ook helderheid te geven over waar die bereikbaarheidsvisie naartoe gaat. Want inderdaad, dit stuk is nog op basis van de oude bereikbaarheidsvisie. Maar er moet zo snel mogelijk een nieuwe aankomen. Dus wij staan wel positief tegenover die motie. Maar zijn ook benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. Dank u wel. Nou, die kunt u meteen horen. Want wij gaan, voor zover ik dat kan overzien, naar de wethouder. Mevrouw Vrij. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze raadsbehandeling is begonnen met een motie en ik denk dat het goed is om in mijn reactie daar ook mee te beginnen. Want u vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de bereikbaarheidsvisie. En op dit moment is die stand van zaken wat dat betreft helder. Hij is aangenomen in Haarlem. En in Bloemendaal, niet in Heemstede en in Zandvoort. Maar de vraag is natuurlijk vooral, en daar doelt de heer Elgebali denk ik ook op, hoe nu verder met die mobiliteitsvisie die dus nog niet is vastgesteld hier in Zandvoort. En zoals u weet is er een nieuw college. Ik uh, zal ervoor zorgen dat wij dit binnenkort... Uh, bespreken ook in dit nieuwe college en dat we dit dan ook na de zomer uh, tot u brengen. Uh, en dat geldt voor de bereikbaarheidsvisie uh, de regionale bereikbaarheidsvisie maar dat geldt evengoed voor de Zuid-Kennemer agenda en de binnenduinrand. Want het is wel tijd uh, dat ben ik met u eens dat, dat, uh, dat u daar een besluit over kunt nemen. Uh, dus ten aanzien van de motie uh, denk ik dat de huidige stand van zaken helder is, maar dat we hier nu wel uh, voortgang uh, mee moeten boeken. En eh, daarom eh, eh, zal ik dit ook na de zomer eh, met u bespreken. Eh, er is nog een aantal vragen gesteld ook over eh, nou ja, zeeweg, randweg en het alternatief eh, van het openbaar vervoer. Eh, u hebt in het coalitieakkoord ook kunnen lezen dat eh, de auto, het openbaar vervoer, eh, wat ons betreft ook gelijkwaardige alternatieven uh, zijn. En dat is ook uh, eigenlijk de opdracht uh, waar ik mee op pad ga. En datzelfde geldt wat dat betreft voor de Zeeweg Randweg. U bent heel duidelijk geweest, deze raad, over uw wensen met betrekking tot, uh, tot die verbinding. En uh, nou, dat is ook uh, waar ik mee aan de slag uh, zal moeten gaan. Um, dus na de zomer wordt dit zeker vervolgd. En eerst uh, zullen we dit moeten bespreken in het nieuwe college. Dank u wel. Mevrouw Verheij, ik kijk nog even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik kijk naar de heer Elke Bali van GroenLinks. Ja, misschien een, een amateuristische vraag. Maar welke uh, problemen dienen zich aan wanneer wij dit uh, stuk niet, uh, be, niet, niet hierover besluiten vandaag? Aangezien dus ook dus uit die andere visie die wij nog niet hebben besloten uh, omdelen staan. Zit er een risico aan voor de gemeente? Zijn het dingen die wij niet willen als gemeente uh, Hoe kijkt het college daar tegenaan? De wethouder. Dank uh, u, voorzitter. Uh, ja, meneer Elgebali, u, u doet het haast voorkomen alsof er nu geen visie is. Uh, die is er wel. En uh, dat is namelijk de vorige visie uit 2011. En uh, in dit uh, jaarverslag, maar ook in de programbegroting uh, en, en het, uh, de wensen voor 2021, is dat eigenlijk de onderlegger geweest. Dus nog niet die nieuwe visie, want die is nog ja, door de helft van de gemeente in de GR nog niet vastgesteld. Uh, en daarom zie ik uh, ook geen enkele belemmering om dit nu uh, vast te stellen, omdat, uh, nou ja, ook met jaarverslagen en dergelijke zitten ook wettelijke termijnen aan, uh, maar ook omdat dit gebaseerd is op de visie zoals die er nu ligt. En daarnaast hebben we, nou ik noem het dan maar even, het concept nog liggen van de regionale bereikbaarheidsvisie, uh, waarover u uh, eerder dit jaar een presentatie hebt gehad. En dat stuk, dat zal zo spoedig mogelijk verder gebracht moeten worden. Dank u wel. Dan zijn we denk ik aan het einde van de beraadslaging gekomen. Dan zou ik graag tot stemming over willen gaan. Ik kijk nog even naar de heer Bouwburg wilson en ook Voorzitter, ik denk dat het, dat het goed is om te constateren dat waar wij om vragen in de motie dat de wethouder dat heeft toegezegd. Uh, en dat bij gevolg de motie wat ons betreft niet uh, uh, ingediend, althans niet, daarover niet gestemd, hoeft te worden. Die is ondervangen door de toezegging uh, van, van de wethouder. En ik zou de wethouder nog even wel mee willen geven. Kijk erg goed naar de reactienota. Daar staan be be belangwekkende dingen in. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Bouwberg-Wilson. Ik zag ook nog een hand van de heer Hendricks. Oh, dat goed. Dan gaan wij over tot de stemming over het voorstel zelf. Het voorstel jaarverslag 2019 en jaarplan 2021 voor de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid zuid kennemerland Wie is daar voor? Dat is unaniem met algemene stemmen aan waard. Dank u wel. Um, dan komen we bij het volgende agendapunt. Dat uh, is het punt wat al eerder vanavond in een ingelaste commissievergadering besproken is. Het gaat over de economische maatregelen in uh, het kader van het coronavirus en de coronacrisis. Um, nou, we hebben daar al uh, in, in commissieverband uitgebreid over gesproken. Een klein changement geweest van portefeuillehouder. Welkom mevrouw Verheij. Heij. Um, uh, wie kan ik op dit punt het woord geven? Ik zie de heer Van Tichelen, meer Van Tichelen van de PVV. Uh, dank u wel voorzitter. We hebben vier uh, insprekers uh, aangehoord en we hebben uh, wat uh, post binnengekregen van uh, het Stadvoortsmuseum en van Koninklijke Koninklijke Nederland. En uh, ja, alles bij elkaar zou je dat onder de rubriek Noodkreet uh, kunnen vangen. In de commissievergadering heeft de portefeuillehouder, die er toen nog even anders uitzag, gerefereerd aan hetgeen landelijk gebruikelijk is. Namelijk 50% korting op pachthuur uur uh, gedurende de periode dat je gedwongen was gesloten vanwege de coronamaatregelen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, mooi, maar er is natuurlijk wel een, een belangrijk verschil. Het is een groot verschil of je een bruine kroeg hebt in het centrum van Amsterdam of je hebt een strandpaviljoen waarbij je omzet in korte tijd gemaakt moet worden. ...en het verliezen van het uh, voorseizoen is heel wat anders dan een, een cafeetje sluiten uh, geheel ergens anders. De, de, de huidige tegemoetkoming aan het strandpaviljoen komt ons uh, te beperkt voor. We hebben te horen gekregen, zouden we dat ook naar het hele jaar doortrekken zoals gewenst door Horeca uh, Nederland... ...dan zou dat negen ton kosten. Dat is weer een beetje een, beetje een groot bedrag. Wij zouden het op prijs stellen wanneer er zou worden gekeken om ergens een middenweg te vinden... die recht doet aan de speciale positie waar de, de Zandvoortse ondernemer aan het strand mee wordt geconfronteerd. Dat is één. Daarnaast de brief van het Zandvoortsmuseum. Uh, ja, de argumenten lezende die komen ons uh, steekhoudend voor. Vandaar uh, ons uh, amendement in deze waarvan ik alleen een dictum even voorlees... Besluit de Stichting Museum op te nemen in de kortingsregeling van 50% op het betalen gemeentelijke huur. De financiering te dekken uit het nog in te stellen coronafonds en al dus te verwerken in de najaarsnota. Dat is twee. En derde, laatste punt. Ja, dat is het precario verhaal. Dat gaat om een minder groot bedrag, 135.000 zoals we net te horen hebben gekregen. We zouden dat graag toch nu reeds in de regeling uh, ...opgenomen willen zien en uh, mocht daar geen uh, toezegging of geen harde toezegging over kunnen worden gegeven... ...dan hebben we tien nou aangaande uh, alsnog een amendement in de dienen die ik hier onder mijn uh, linker muisknop heb. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Uh, er is ook een uh, amendement aangekondigd door de VVD, dus ik kijk naar de heer Hendricks. Uh, oh, mevrouw Geursen. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, het punt is duidelijk. Ik zal alleen uh, voor wat betreft het amendement... heeft het te maken met de dekking. Dus daar gaat het om besluitpunt 5 te wijzigen... om de bedragen uit besluitpunt 1, 2 en 4... voor totaalbedrag van 340.000 euro... te dekken uit het nog in te stellen coronafonds... en dan dus te verwerken in de najaarsnota. Dat is meer een, een inhoudelijk punt. Um, als het gaat om uh, het, het coronafonds zelf en de, de bijdragen... We hebben het net uitgebreid ook in de commissie erover gehad. Blij met de toezeggingen als het gaat om uh, ook mee te denken met de ondernemers, niet alleen financieel, maar ook gewoon in, in mogelijkheden en in verruimingen van regelgeving en dergelijke. Ik ga er ook vanuit dat er op korte termijn met die betreffende ondernemers uh, contact wordt gelegd en daarbij ook uh, de toezegging natuurlijk dat er breed gemonitord gaat worden, zodat we ook uh, goed in de gaten kunnen houden hoe het staat met de zandvoorzien ondernemers. En u gaf al aan. Uh, in uw hoedanigheid, net als uh, portefeuillehouder, uh, dat er uh, nog geen uh, nadere berichtgeving is over crisis bij andere uh, Zandvoortse ondernemers. Dat is op dit moment natuurlijk verheugelijk om te zien dat dat nog niet zover is. Laten we ook hopen dat dat zo blijft. Maar mocht het zo zijn, dat in ieder geval ook de ondernemers uh, die daar behoefte aan hebben en recht op hebben... Uh, ook gebruik kunnen maken van het coronafonds. Naast natuurlijk ook onze inwoners. Waarbij natuurlijk ook op diverse punten mogelijk een aanslag zal zijn op het inkomen. Dus dat daar goed is, dat daar uh, aandacht voor is. Uh, nogmaals complimenten zoals we dat ook in de commissie hebben aangegeven. En uh, dat was het voorzitter. Dank u wel mevrouw Geursen. Wie kan ik nog meer het woord geven? Ik kijk rond. Ik zie de heer Mettes. Ja, misschien uh, uh, dat de wethouder in kan gaan op het punt van uh, uh, toezeggingen. En anders heb ik nog een amendement liggen, zoals de heer Van Ticheren dat net, dat net zei. Uh, wat betekent dat, uh, dat nu precies? Los van wat we daarvan vinden, daar zal ik in tweede instantie, tweede termijn op terugkomen. Dank u wel. De heer Elgebali. Ja voorzitter, de specifieke vraag die ik eigenlijk net ook al uh, misschien een beetje stelde in de commissie zou ik nu graag um, wat de, duidelijk willen stellen. Is er buiten uh, wat mevrouw Keurensen aangeeft uh, qua andersoortige bedrijven uh, ook enige inzicht in uh, hoe het staat met onze verenigingen en de cultuursector? Kan de wethouder misschien daar iets meer over uitweiden of daar wellicht ook problemen in spelen? We noemen net al de wat mindere kantineopbrengsten. Um, dat in eerste termijn, dank u wel. Dank u wel. Nog iemand anders? Dat is niet het geval, dan ga ik naar de portefeuillehouder mevrouw Verheij. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ik ben um, heel erg blij dat we dit voorstel zo snel hebben kunnen doen. Um, en soms als je, nou, zeker met die drukke dagen op het strand uh, loopt, dan denk je haast dat de crisis voorbij is. Maar dat is het natuurlijk niet. En uh, we hebben als college gemeend deze eerste stap uh, te zetten. Maar u gaf dat ook al aan in de commissievergadering. Het is ook echt een eerste stap. Um, en ook als je economen hoort spreken. Uh, of Rob Hoekstra. Die zegt ook de klappen, de echte klappen die gaan nog komen. En dat is ook um, um, waar het college zich heel erg van bewust is. En we zijn ook blij uh, met het coalitieakkoord. Uh, waarin we ook middelen hebben. En dat is echt wel een luxe positie. Uh, waarin we daar ook uh, ja iets mee kunnen doen en samen echt wel uit de crisis uh, kunnen komen. Dus dat, um, ja, wat dat betreft is dat uh, uh, een, een goede positie. En ik ben het helemaal met mevrouw Geuralson eens dat we dat we zullen moeten blijven monitoren. En dat geldt voor onze ondernemers, maar dat geldt ook voor culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, sportinstellingen. Uh, dat zijn uh, partijen met wie wij ook het goede gesprek hebben, uh, maar het is wel een andersoortige soortige situatie dan met betrekking tot de lokale ondernemers waar dit voorstel op ziet. En dat heeft er onder meer mee te maken dat uh, bijvoorbeeld een zandvoortsmuseum ook een subsidie krijgt van de gemeente, waarin die huur wordt voorzien. Uh, daarnaast hebben zij ook een uitstel van de huur uh, ontvangen. Dus dat maakt uh, dat het een uh, ja een toch een andersoortige categorie is, om het zo maar te zeggen. Eh, want ondernemers, die krijgen geen subsidie van ons eh, om te ondernemen of om een huur te betalen. Dat is, eh, ja, dat is wat dat betreft een andere categorie. Wil ik daarmee zeggen dat we daar niets mee gaan doen? Nee. Dat gaan we zeker doen, maar na de zomer. Eh, dit voorstel ziet echt op maatregelen voor de ondernemers. En eh, Ik ben blij dat we die met dit tempo ook aan u hebben kunnen voorleggen. En Ik vind het ook heel belangrijk dat we dat doen. Uh, meneer Van Tichelen, u gaf aan, van nou, he, er is wel een verschil tussen een bruine kroeg of een strandpaviljoen. Dat ben ik met u eens. Uh, daarom heeft dit college zich ook enorm hard ingezet om uh, bijvoorbeeld ook maatregelen te treffen zodat de paviljoens in de winter kunnen blijven staan. Uh, en dat, is, dat maakt ook alweer uh, dat een strandpaviljoen een bijzonderheid is ten opzichte van bijvoorbeeld die bruine kroeg. Uh, ook omdat daar echt ook een fixe kostenbesparing voor die strandpaviljoens is. Uh, uh, is. Uh, nou, de eerste signalen uh, daarover vanuit Rijkswaterstaat uh, uh, zijn positief. Uh, nou ja, en dat is wel iets waar wij ons ook verder voor zullen gaan inzetten. Dus ook daar uh, zetten wij ons in voor uh, ja, het meedenken en het tegemoetkomen aan de ondernemers. En dat is eigenlijk ook precies in lijn met wat mevrouw Geurelson zegt. Het zit niet altijd alleen in geld, het zit ook in het meedenken en in het treffen van voorzieningen. Uh, en wij hebben daar de afgelopen maanden ook zeker met onze burgemeester hele goede stappen ingezet. En we zullen dat ook in die gedachten blijven doen. Er was een wekelijks overleg ook met de OBZ. De ondernemersbelangen Zandvoort juist om dat goede gesprek uh, te houden. En ook te horen waar, waar de pijn zit om het zomaar te zeggen. Um, er is een aantal amendementen ingediend. Om te beginnen met die um, uh, van uh, uh, die mevrouw Gunnarsson zojuist heeft toegelicht. Over de dekking uit het coronafonds. Dat lijkt mij uh, een uitstelling voorstel om dat eh, eh, amendement eh, in te dienen en eh, vanuit het college staan we daar positief in. Eh, met betrekking tot het amendement over eh, het Zandvoortsmuseum zou ik u willen vragen om die nog even boven de markt eh, te laten hangen, zodat we dat straks in totaliteit kunnen bezien, ook in relatie tot andere culturele instellingen, maar ook in relatie tot andere maatschappelijke instellingen. Eh, daarbij is het goed om mee te geven dat eh, er ook vanuit de Provincie heel veel aandacht is voor de culturele sector. Wij zitten ook aan tafel met de gedeputeerden om te kijken hoe we daar ook uh, maatregelen uh, vanuit het provinciale fonds kunnen ...benutten voor de culturele instellingen. Uh, hè, u hebt misschien ook wel de ontwikkelingen bij het Rijk meegekregen... ...waar nou ja, de potgeld pot en ik chargeer een beetje met name bestemd was voor het Rijksmuseum... ...terwijl cultuur juist ook uh, nou ja, in de kleinere gemeenten zo belangrijk is. Dus we hebben daar al een eerste gesprek uh, over gehad... ...om juist ook te kijken van goh, hoe kunnen we nou de kleinere culturele instellingen ook tegemoetkomen... ...bij de kosten die zij hebben moeten maken uh, om de hygiënemaatregelen in verband met corona te kunnen... Uh, ja, te kunnen bekostigen. Uh, dus dat zijn zaken die, die lopen nog. Uh, nogmaals, het college is heel content met deze uh, eerste stap. Ik denk dat dat een hele goede stap is, maar we zijn nog niet klaar. En na de zomer uh, ja, zullen wij u nader berichten... ook over de andere instellingen in Zandvoort. Um de PVV had ook nog een vraag gesteld over de precario en waarom nu eh, die 50%. En de burgemeester eh, in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder heeft in de commissie zojuist al toegelicht... Hè, waar komt nou die 50% vandaan. Nou, dat is eigenlijk gebaseerd op de afspraken die ook... ...op rijksniveau zijn gemaakt, onder meer met de retail. Je ziet een verdeling van 50-50. Er is ook het Beredase model, zoals dat nu heet... ...waar een verdeling is gemaakt van een derde door de bierbrouwers... ...een derde door de gemeente en een derde door de ondernemer. Wij hebben gekozen, hè, ook bij, ja, omdat wij een andere constructie kennen... ...ook in Zandvoort, voor 50-50. En eh, ik stel voor om eh, ook gelet op de precedentwerking die dat kan hebben... ...ten opzichte van andere ondernemers om het daar op dit moment eh, bij te laten. En na de zomer zullen we bij u terugkomen, ook met eh, nou ja, verdere vervolgstappen. Want nogmaals, de coronacrisis is, is nog niet voorbij. Daar wilde ik het eh, in eerste termijn bij laten. voor. Dank u wel, mevrouw Verheij. Ik kijk even het rondje. Ik ga even weer starten bij de eerste spreker uit de vorige ronde, de heer Van Tichelen. Meneer Van Tichelen. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... De, de amendementen die, die houden we boven de markt. Alleen vragen we wel af ten aanzien van de strandpaviljoens. Er is gesproken met de Rijkswaterstaat. Nou die vinden er wat van. Maar ja, wat vinden de, strand, de paviljoenhouders er zelf van? Want als je een mooi stormseizoen krijgt dan is het uh, einde verhaal met je strandpaviljoen. En, uh, en uh, is het dan nog wel voldoende verzekerd wanneer het de hele winter laat staan? Dat vraag ik me even af. Dank u wel. Dank u wel. Wie verder nog? De heer Mettes. Ja voorzitter, dank u. Uh, het is gezegd door het CDA en de commissie, uh, eerste stap, goede zaak, niet voldoende en u gaat verder aan de slag. Dat steunen wij, wij steunen ook het amendement. Uh, ik wil er wel aan toevoegen, want ik hoor veel over ondernemers, dat uh, wij ook graag in de gaten zullen houden en dat mee willen geven, dat er ook inwoners zijn in Zandvoort die absoluut met werkeloosheid en bijstandsuitkeringen, ...in armoede terechtkomen. En uh, dat wil ik graag nog wel even benoemen... ...omdat ik dat wat minder gehoord heb vanavond. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag ook de hand vinden, de heer Hermsen. Achter u. Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal voor, uh, voor de raad... ...en voor de, in de commissievergadering ook duidelijk zijn... ...dat we hier voor zijn. Uh, daarnaast ook voor het amendement... dikke de aanvullingen, uh, maatregelen coronacrisis... Maar ik denk wat heel erg belangrijk is om door te geven. Uh, overigens ook een zeer sympathiek, uh, sympathiek amendement van de PVV. Uh, D66 heeft ook in zijn verkiezingsprogramma Cultuur ontzettend hoog staan, ook landelijk. Uh, dus, uh, en dat zal heel ongetwijfeld zijn dat in de provincie ook naar voren gekomen is. Maar wat wel heel erg belangrijk is, uh, uh, dat wij uh, uh, en ik in het bijzonder uh, altijd uh, voorstander ben geweest van een coronafonds. En wat wij in 2008 als overheid hebben nagelaten is uh, vergeten te investeren. Um, en het gekke is, en daar had ik het vanavond nog over, uh, overigens met de G4. Uh, maar wat hier gebeurt in, uh, in deze crisis is dat eigenlijk voor het eerst ook uh, de, de, de horeca uh, hard wordt geraakt. Met name door de maatregelen die uh, genomen worden, moeten worden om die anderhalve meter uh, uh, te handhaven. En dat is iets wat in ieder geval in alle jaren van crisis nooit is gebeurd. Uh, en dat is, dat is uh, echt heel erg bijzonder. Dus we zijn blij dat we in ieder geval een eerste stap kunnen doen. En we kijken echt uh, in het bijzonder uit naar de, naar de mogelijkheden hiervoor. En ik ga ervan uit dat we uh, in ieder geval 8 miljoen euro... Uh,